Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Gooi wereldwijd alle scholen open, die oproep doet Unicef. Ze maken zich zorgen over kinderen die door alle lockdowns thuis zitten zonder onderwijs. En dat zorgt volgens Unicef voor grote leerachterstanden. En dat niet alleen, miljoenen kinderen krijgen alleen op school wat te eten. En ook dat valt nu dus weg. Ministers en corona-experts vergaderen over de coronaregels. Het lijkt erop dat horeca en cultuur weer tot 8 uur open mag... Daar hebben restaurants echt wat aan, vertelt onze verslaggever, maar... Grote delen van de cultuursector juist veel minder, want concerten en theatervoorstellingen die beginnen pas om acht uur. En daarom wordt voor de cultuursector ook aan een later sluitingstijd dan die horeca gedacht. Morgenavond horen we het allemaal, dan is er weer een coronapersconferentie. En voor de tweede keer in korte tijd is in New York iemand voor de metro geduwd. Het gaat nu om een man, hij raakte gewond, maar heeft het wel overleefd. Eerder deze maand kwam een Amerikaanse vrouw om toen ze voor de metro werd geduwd. En er is nog niemand opgepakt. En voorlopig moet je waarschijnlijk nog gewoon btw betalen over mandarijnen en broccoli. Het kabinet wilde dat voor gezonde boodschappen zo snel mogelijk helemaal afschaffen. Maar volgens de Telegraaf zijn de computersystemen bij de Belastingdienst zo gammel dat ze dat nog helemaal niet kunnen invoeren. En een cruiseschip in de buurt van Florida dat een stop zou maken in Miami heeft het roer op het laatste moment omgegooid. Het schip heeft een omweg gemaakt naar de Bahama's omdat er in de VS nog een brandstofrekening van 4,6 miljoen dollar open stond. De plannen van de reizigers werden door het ommetje flink omgegooid. Maar als dat schip wel gewoon zou hebben aangemeerd in Miami... was er van de vakantie waarschijnlijk ook weinig overgebleven. De rechter had namelijk besloten dat het schip aan de ketting zou worden gelegd... tot de rekening was betaald.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 door het mooie dorp in de Duin met zijn geheel eigen sfeer. Ontdek jezelf. Ontdek de ander. Ontdek Zandvoort. Zandvoort, zandvoort, zandvoort. nog doen en straks de vuile was. Mijn haren, dat wil ik groen.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 ik heb er zoveel te doen. Ik moet de zon in Japan onder zien gaan. Zoveel te doen. Ik heb er zoveel te doen. Ik moet de poe in zijn bloei zien staan. Met mijn vriendin moet ik praten over de rol van man en vrouw. In de glaas gedichten maken. Hoewel het is pas juni nou. Van een Italiaan. Zoveel te doen, ik heb nog veel te doen. Ik moet nog zwemmen in de stille oceaan. Mijn bed moet ik geschonen, ik moet naar de Wisse E. te de laatste een week of twee. Ik zou langs bij haar vanavond, toch kwam ze nou bij mij. Mijn agenda moet ik bijhouden, maar ik heb te weinig tijd, te weinig tijd.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 Fijt me hier en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 You want to be Ja, het is uh, not unusual, zingt Tom Jones. Nou, het is wel unusual. Chocolade en horloges. Aan de telefoon heb ik zo het goed. Is Jim Draaier... van een nieuw winkeltje in Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Met Jim Met van Patisserie Zandvoort. Uh, wat is het? Patisserie Zandvoort? Ja, Patisserie Zandvoort. Het is niet alleen chocolade, het is ah. ook gebak. Ah. En koekjes en allerlei heerlijkheden.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 Uh, hebben we een, een, een weekend aanbieding hebben we daarvan. En dan is die van 2,85 nee, van 2,85 euro 2,50 en... verbinding 2,50 is... We hebben een weekend dat gaan noemen. Die gaan we lanceren. Hartstikke leuk. Dank u nou. wel. Uh, en is... Heel veel succes. Het, en tot ja, ziens. Ja, dank u wel. En het is natuurlijk Halterstraat 14 minuten vergeten. Dat is ook wel erg handig om te weten. Ja? Absoluut. Ik weet u ook.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 And the mirror's reflection, I'm a deaf. I see tough pass me by, leave me dancing, I'll with myself. So let's take another drink, cause it'll get me to pick. If I have a chance, I'd have a woman to dance, and I'll be dancing. Well, I'm all over the world And it's every time I've got her But you're empty, I seem to pass me by Let me dance in with myself Another trick Cause it'll give me time to think If I had the chance I'd ask a word to dance And I'll be dancing with myself Dancing with myself, dancing with myself. Dancing, with myself. dancing with myself If I had the chance I'd ask a word to dance And if I had the chance